Christian Bonemakker met het NOS Journaal. Nederland stuurt zes 6 F-6-staat. De missie zal 6 tot 12 maanden duren. Er gaan 250 militairen mee. Daarnaast zullen 130 trainers naar Irak gaan om het leger te helpen. In Syrië zal Nederland alleen humanitaire en diplomatieke steun bieden. De inzet van de F-16 in Irak betekent wel dat Nederland zich terugtrekt... uit de snelle reactiemacht van de NAVO die nu wordt opgezet. In de Tweede Kamer is brede steun voor de militaire bijdrage die Nederland gaat leveren in de internationale strijd tegen IS. Behalve de coalitiepartijen zijn ook veel oppositiepartijen voorstander van luchtaanvallen boven Irak. De SP is tegen en vindt dat een militaire aanpak een politieke oplossing in de weg staat. Air France KLM is bereid de plannen voor een Europese prijsvechter in te trekken als de piloten stoppen met staken. De luchtvaartmaatschappij wil een flink deel van de vluchten binnen Europa laten uitvoeren door Transavia. De piloten vrezen voor hun baan. Air France lijkt nu gezwicht te zijn voor de gevolgen van de staking. Veel vluchten zijn vertraagd of geannuleerd. Minstens 50 gezinnen mogen alsnog in Nederland blijven in het kader van het kinderpardon. Staatssecretaris Teve heeft hun dossier zelf beoordeeld nadat ze eerder waren afgewezen voor de regeling. Het gaat om gezinnen die te lang uit het zicht van de Rijksoverheid zijn geweest. Veel mensen vonden die voorwaarden onrechtvaardig. Feyenoord is in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi uitgeschakeld. De Rotterdammers verloren in Deventer met 2-0 van Go Ahead Eagles. Ook eerste divisieclub Telstar is uitgeschakeld. De Velsenaren verloren met 2-1 van amateurclub De Treffers uit Groesbeek. Het weer. In de loop van de avond en nacht trekken de meeste buien weg. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen overdag blijft het zo goed als droog. Met vooral in het zuiden geregeld zon. Het wordt 17 graden bij een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is ZFM. Zandvoort. See the up This place is filled with love and happiness how in the world can I wanna be So then I went in my pocket, took my wallet on her uh, with my pictures of my family and girls.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 I woke 6.9. z Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get you blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no.